Jelle Visser met het NOS-journaal. Hackers hebben de website van de verkiezingscampagne van president Trump aangevallen. De site Donald J. Trump was eventjes onleesbaar. Ook stond er enige tijd een namaakverklaring op van de FBI met de tekst... deze site is in beslag genomen. De wereld heeft genoeg van het nepnieuws dat president Trump dagelijks verspreidt. Volgens de hackers hebben ze ook apparatuur van Trump en zijn familie gekraakt... en hun onderlinge communicatie gelezen. Maar volgens Trumps woordvoerder is er geen informatie gelekt. Inmiddels werkt ook de site weer. De man van 33 die vorige week is doodgeschoten in Amsterdam-Nieuw-West... is waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. Volgens de politie reed het slachtoffer in een geleende auto... en is de man mogelijk aangezien voor de persoon die normaal in de auto rijdt. Het slachtoffer werd door meerdere kogels geraakt. Alles wijst op een liquidatie, zegt de politie. Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor. In Italië, in de hoofdstad Rome, zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Veel relschoppers zijn aanhangers van de neofascistische partij Forza Nuova. Het is al dagen onrustig in verschillende steden in Italië. Onder meer in Milaan, Napels en Turijn. Betogers zijn bang dat er een totale lockdown wordt ingesteld. Die zou grote financiële gevolgen hebben. Ajax heeft gisteravond in de Champions League met 2-2 gelijk gespeeld tegen Atalanta Bergamo. In Italië gaven de Amsterdammers een 2-0 voorsprong weg. Namens Ajax benutte Tadic een strafschop. Even later scoorde Traoré de 2-0. Maar na de rust kwam Atalanta sterk terug en wist Zapata twee keer te storen, scoren. Door het gelijke spel en de eerdere thuisnederlaag tegen Liverpool... heeft Ajax na twee groepduels slechts één punt. Volgende week dinsdag spelen de Amsterdammers in de Champions League... tegen het Deense FC Mietteljant. Het weer, veel wind en zo nu en dan regen. Het is een graad of 9. Woensdag overdag soms wat zon, maar ook buien. De meeste aan de kust en dan ook mogelijk met hagel of onweer. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. van Zandvoort op 106.9 FM Het is alweer zo laat Niet gekeken naar de tijd Vanavond was zo'n avond dat ik Ze niet, maar een beetje teleurgesteld. Alweer een poos geleden dat we samen zijn geweest. Heel even met z'n tweeën. Miss ik het al. Voor te veel. Het wachten duurt te lang, ik denk. Ik...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 Is gaan Can't be that shit, baby. I'm a bad bitch If he fiending, I'll probably get a catfish Keep him dreamin', to pull up on a nap shit I don't even be asking him, who that shit, yeah? Uh -huh, who that shit nah That's pitiful, that's so average, why? Some women want men and some girls want wise Tell lies until they buggin' and they pants on fire, uh. I stole your man He got freedom, to j sweat, he likes that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 vier